uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Al premier de Jong dreigt zijn partij het CDA te verlaten... als het kabinet Rutte inderdaad een miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Dat zegt hij in Nieuwsuur. Als dat gebeurt wil ik er niets meer mee te maken hebben, zegt de Jong over het kabinet. Ik stap er dan uit en ga er tegen vechten met mijn laatste krachten... In een brief aan de CDA-onderhandelaars in het Katshuis waarschuwde andere CDA-prominenten, zoals oud-premier Lubbers... eerder al voor bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Twee kranten melden vanmorgen dat er overeenstemming zou zijn... over een bezuiniging van een miljard. De zaak rond de Nederlandse ambtenaar, die is opgepakt tegen spionage... had verband met een grote spionagezaak die vorig jaar in Duitsland aan het licht kwam. Het Russische echtpaar, waar de 60-jarige man uit Den Haag... zijn informatie aan zou hebben verkocht, werd in 2011 opgepakt in Duitsland. De vrouw van het echtpaar werd in oktober 2011 op heterdaad betrapt... toen ze een gecodeerde boodschap beluisterde. Ze zou samen met haar man werken voor de Russische Buitenlandse Inlichtingendienst SVR. Het OM in Duitsland denkt dat ze al sinds 1988 actief waren als spion, eerst nog in het toenmalige West-Duitsland. Hun arrestatie zou een direct gevolg zijn geweest van de aanhouding van tien Russische spionnen in de Verenigde Staten in de zomer van 2010. De Hongaarse president Schmid is niet van plan om op te stappen. Dat zei hij in een interview voor de Hongaarse televisie. Schmid kwam in opspraak vanwege plagiaat met zijn proefschrift. De Universiteit van Budapest nam hem gisteren zijn dokterstitel af... omdat was gebleken dat hij het grootste gedeelte van zijn proefschrift uit 1992 had overgeschreven. In het interview zei de president dat hij vindt dat de zaak niets met het presidentschap te maken heeft. Maar de oppositie vindt dat Schmid zijn taak niet meer kan uitoefenen vanwege de kwestie. FC Utrecht heeft in de Eredivisie met 3-2 gewonnen van Excelsior. De winnende treffer werd vlak voor tijd gemaakt door Tommy Oor. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal bewolkt... met plaatselijk wat motregen, minimaal rond 7 graden. Morgen bewolkt met soms een beetje regen en later mogelijk wat zon... en de middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Van en naar Schiphol rijden minder treinen. Tussen Schiphol en Zaandam rijden helemaal geen treinen...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 Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Weet wat er speelt en waarom. Eerst Elsevier. Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk met onze Plus Weekend aanbieding. Roomboten, appelflappen, vers uit eigen oven. 2, plus 2 gratis. Plus geeft meer, vooral in het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Dat wordt een feestelijk weekend.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 Goedenavond, de Nederlandse tafeltennisvrouwen zijn op de wereldkampioenschappen gestrand. In de kwartfinales tegen Hongkong. Verslaggever Mark Brusser bij het laatste punt. En dan is het gebeurd. Nederland heeft een fantastisch WK gespeeld. Maar komt net te kort tegen Hongkong. Dus moet je zeggen dat Hongkong net iets meer geluk heeft. Nederland gaat door voor de plaatsen 5 tot en met 8. En straks een gesprek met Ismaël Aysati die een bizar seizoen doormaakt. Begin van het seizoen verbannen naar de Ajax-belofte... samen met Elham Deuille en vorige week eindende man van de wedstrijd tegen PSV. En nu klinkt de roep om zijn contract te verlengen. Maar is voor Aissati alles vergeven en vergeten? Vergeten zal je nooit omdat Het is iets uh, dat, dat, dat niet fijn was natuurlijk, maar vergeven dat, dat sowieso... Zondag komt de voormalige Skill Shimano-ploeg voor het eerst in actie... met de nieuwe sponsornaam in de Ronde van Vlaanderen. Tot vandaag was die naam strikt geheim. Daar komt hij. Argos Oil is een grote olieconcern wat uh, 11 miljard omzet draait. Dus degene die mij betaalt en de ploeg de mogelijkheid geeft... en uh, ons de mogelijkheid geeft om onze sport te beoefenen. En natuurlijk blikken we terug op Utrecht Excelsior Uitslag 3-2. Uitermate spectaculair. Dat er meer tot 11 uur lang zal alleen. Ja, we hebben haast, want we hebben zoveel te vertellen. Laten we beginnen met de WK tafeltennis. De Nederlandse tafeltennisvrouwen stonden dus in de kwartfinale van het WK voor teams. Om de halve finale te bereiken moest in Dortmund eerst worden afgerekend met Hongkong. De nummer vier van de wereldranglijst. Vanuit het tafeltennis gekke Duitsland een reportage van Edwin Cornelissen. Ja, Uitzinnige fans in de Westfalenhalle in Dortmund op het moment dat de Duitse mannen in actie komen in hun kwartfinale. En eerlijk is eerlijk, zo druk is het niet op het moment dat een aantal uren daarvoor de oranje vrouwen aantreden tegen die van Honkom. En toch is de inzet hetzelfde, plaats in de halve finales. Kijkende deze kwartfinale betekent ook kijken naar de lichaamstaal, naar de gelaatsuitdrukkingen van de Nederlandse ploeg. Want tafeltennis, dat is op en top emotie. Allereerst. Li Jiao, continu pratend met zichzelf, zichzelf ook tot rustmanend. Dan zien we de lachen na een gelukkig puntje. En steeds is er na een mislukte bal die repeterende beweging. Zo had het gemoeten. Tot 2-2 gaat het redelijk gelijk op. En dan in de vijfde game komt ze er niet meer aan te pas en verliest ze haar partij. Ja, ik zeg net tegen hun dat uh, in de eerste vijf bal... dat die drie, drie bal's met uh, massa. en rand en net, ik kan het niet halen. Dus ja, dan weet je 0-3 stond en dat is zo moeilijk. Dat is gewoon eigenlijk pure pech. Ja, eigenlijk wel. Dat is pure pech, ja. Ja, ik kan niks aan doen. Je was de eerste die in actie kwam, dus je wil eigenlijk meteen een goed resultaat neerzetten. Toen je van de baan afkwam na je nederlaag... maakte je hele aangeslagen indruk, hè? Teleurgesteld. Ja, tuurlijk. Want uh, je, je merkt dat ik de echte kansen heb en dat ik eigenlijk never zo so dichtbij kom. En zeker, maar aan de andere kant weet je dat je echt meer kan en dus ja, dat ben je wel uh, behoorlijk. Uh, ja. Terwijl Ligiau aan het spelen is, is er wat commotie bij het Nederlandse kamp. We zien Ligé lopen, de volgende speelster die in actie moet komen. En de teammanager komt erbij, Herman Friskus. En ze kijken naar het bedje. De scheidsrechter staat erbij. Wat is er aan de hand? Nou, het is zo: het hout van uh, zo'n tafel en het, bedje. het heeft verschillende lagen. En het bleek dat uh, bij het bedje van J. Uh, het. Uh... Het bovenste laagje hout had losgelaten. Formeel mag dat niet. Het bedje moet helemaal gaaf zijn. En de scheidsrechter stond op het punt om het af te keuren. En dat zou heel vervelend zijn geweest. Want je kunt je misschien voorstellen dat een tafeltennisser is enorm aan zijn bed gehecht. Dat geeft hem uh, voeling en dat geeft hem uh, uh, zekerheid. G was echt wat een streker. Ze begon gewoon de wedstrijd. Ja, eigenlijk de eerste was wel een beetje schokken. Maar toch wel meer tijd even... Lustig spelen, ja. Nou, oké. Okay. Uh, uh, ik heb me er even mee mogen bemoeien. En uh, ik heb tegen de scheidszetter gezegd... ja, het is, uh, het is uw opinie. Hey, maar ik wil dat toch graag getoetst hebben. En uiteindelijk, gelukkig, uh, na de second opinion... die heeft plaatsgevonden, mocht er toch meegespeeld worden. Enige stress dus voorafgaand aan de wedstrijd. Jai komt ook met 2-0 achter. Weet uiteindelijk tot 2-2 terug te komen. Maar dan, die laatste game... Die gaat verloren. En zo lijkt het erop dat de wedstrijd voor haar één game te lang duurt. Ja, ja ik, uh, ik ben 2-2. En de laatste keer was uh, ja, zij. Nou ja, want zij, zij, heb, uh, zij is toch sterk. En uh, medaille ook. Dus uh, zij speelt de laatste keer veel beter. En uh, heel veel geduld. Dus uh, dat voor mij is heel moeilijk. Uh, ja. De derde speelster moet dan haar partij winnen om nog een kans te maken. Die speelster heet Elena Timina. Dat is een vat vol emoties. Ze slaakt kreten tijdens rallies. Ze trekt grimassen. Ze slaat zichzelf fanatiek op het been na een mislukte bal. En uiteindelijk moet ze in het hoofd letterlijk laten zakken met een hele diepe buiging als ze in vier games eraf gaat. Ja, dat is eigenlijk het gewoon fout. Het is tegen mij gespeeld vandaag. Ik weet het niet. Uh, ik heb wel al alles geprobeerd, maar uh, waarschijnlijk misschien is onze dag niet vandaag. Dus weet je, als ik kijk hoeveel zwijnbaljes hebben wij ook tegengekregen en zo. Weet je, alsof het niet... Uh, het ja. mocht niet zo zijn haast. Ja, zoiets. Ik weet niet. En zo blijft het ook dit keer bij een kwartfinale plaats voor Nederland op dit WK. Maar die kwartfinale plaats kan nog wel eens een positief staartje krijgen. Want de Olympische Spelen komen eraan. En het is nog niet helemaal duidelijk welke ploegen daar in actie mogen komen. De klasseringen op dit WK kunnen daar nog wel eens een belangrijke rol in gaan spelen. Wordt vervolgd dus, want in Dortmund houdt niemand zich echt bezig met die ingewikkelde Olympische kwalificatieregels. Wat dat precies staat, weet ik niet, weet ik niet echt precies. Nee. Nee. Ja, dat is ook niet uh, eenvoudig. Uh, tenminste niet van mij. En voor de speelster dus al helemaal niet. Mark Brasser aan de telefoon. Mark, uh, goedenavond. goedenavond. Oranje weer gestrand. 2008-2010. Ook al in de kwartfinales, maar dus wel dicht bij een Olympisch startbewijs. Hoe zit het nou precies? Ja, het, is, het is hogere wiskunde, Robert. Het is, uh, nou ja, het, het is te vergelijken met, met, met ploegachtervolging bij het schaatsen. Je gaat als ploeg uh, kan je naar de Spelen als de individuele spelers van dat team... zich zeg maar, gekwalificeerd hebben. Nou zijn uh, Li Jiao en Li Jie, die hebben zich individueel gekwalificeerd... voor de Olympische Spelen en dat betekent dat zij ook dus eventueel in een team mogen spelen. Alleen, je hebt voor een team drie speelsters nodig uh, en daar de crux een beetje. Nederland heeft geen derde speelster die zich individueel heeft gekwalificeerd. Ja. Er mogen 16 landen in totaal meedoen. Groot-Brittannië krijgt een wildcard. Blijven er 15 landen over. En per, per continent zes eh, continenten. Per continent eh, gaat er eentje sowieso. En dat is dan eh, de, de uitslag zeg maar, van dit WK. Dus de landen die het het best gedaan hebben tijdens dit WK per continent, die mogen daar naartoe. Nou is alleen een regel, en dat is een beetje een, een rare regel dat eh, de ITTF, dus de, de, de Wereldtafeltennisbond de zegt en, en, en, Nederland wordt misschien wel eh, het beste Europese land tijdens dit WK. Dat kan. Polen en Duitsland ook in de kwartfinales. Eh, Nederland kan dus best, zeg, nog vijfde worden. Dan is Nederland het beste land. Dan zou je zeggen, nou, Nederland mag voor het continent Europa... als beste land mogen ze naar Londen. Alleen dan komt het. Dan, zeg, dan zeggen de regels dus, nee, een land wat drie speelsters heeft... die ze gekwalificeerd hebben, heeft voorrang op een land... dat maar twee speelsters heeft die ze gekwalificeerd hebben. Dus wat er nu gewoon moet gebeuren van alle problemen en van alle if, uh, if en den en mitsen mare en maren uh, en als en dan af te zijn. Elena Timina moet zich nog gaan kwalificeren. Daar heeft ze twee kansen voor. Een Europees Olympisch kwalificatietoernooi in april in Luxemburg. Mocht ze zich daar niet kwalificeren, kan ze in mei naar het wereldkwalificatietoernooi in Qatar. Als zij zich daar voor de Spelen kwalificeert, dus als individuele speelster, dan heeft Nederland drie speelsters die mee mogen doen uh, aan de Olympische Spelen. En er mogen er maar twee meedoen per land. Dus Timina die kan nooit aan het individuele toernooi meedoen. Maar Nederland heeft dan drie speelsters. En dan mag Nederland dus op basis van dit uh, wereldkampioenschap, de positie tijdens dit wereldkampioenschap, is de kans heel groot dat Nederland inderdaad in Londen ja. aan het aan team event, aan de, aan de landenwedstrijd mag meedoen. Zo ja. zit het in elkaar. Ja. Dus alles ligt eigenlijk bij Timina. Die moet ze gewoon kwalificeren. En dan is er eigenlijk geen foutje aan de lucht. En zij is ook de enige die dat kan bereiken, die zich nog kan plaatsen. Of is ja, er nog een ja, andere? Ja, zij is de enige. Nou, er mag één speelster mag er naar die kwalificatie van Nederland. De bond heeft gezegd dat is Elena Timina. Daar zit weer een gedachte achter. Uh, anders dan bij uh, dit WK, waar alleen uh, in de landenwedstrijd alleen enkelspelen werden gespeeld... het was een best of vijfde ontmoetingen, vijf enkelspelen... is er zometeen in Londen is er, uh, zijn er vier enkelspelen en één dubbelspel. En Nederland heeft nou eenmaal met Lee Jet en Elena Timina hebben ze een heel sterk dubbelspel. Dus de bond heeft gezegd, nou, ze hadden bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... Linda Kremers, ga jij je proberen te kwalificeren? Maar ze hebben heel bewust gezegd, nee, we kiezen voor Elena Timina. Ja. Die mag dan meedoen in de landenwedstrijd, kan daar met Jet dubbelen... En dat is gewoon een dubbel, ja, tweede al een keer tijdens de Europese kampioenschappen. Uh, daar hebben ze helemaal op ingezet. Daar zit een heel gedachte achter, een heel plan achter. Van nee, we willen Timina zo zometeen naar de Spelen hebben. Want dat is het dubbelspel. Dat is dan ook nog de derde partij ja. in de ontmoeting. Dus dan krijg je Jauw die een enkel spel speelt. Jad die een enkel spel speelt. En dan krijg je die cruciale derde partij. Een dubbelspel waar Nederland gewoon heel sterk in is. Ja. Nou, afwachten. Meer kunnen we niet doen. Dat kunnen we niet doen, Robert. Nee. Zo is het. Dankjewel. je Mark Brassen. I'm waiting patiently Girl, you know it seems Life is so complete I love this truth Because of you You're doing what you do Michael Jackson en uh, You Rock My World. Het is 17 minuten over 10. Het is een uitermate spectaculaire wedstrijd in uh, Duitsland gaande. Die is bijna afgelopen tussen Dortmund en uh, Stuttgart. Het 50ste minuut stond er 2-0 voor uh, Dortmund. 71ste 2-1, 77 e 2-2, 79ste 2-3, 81ste 3-3. 84ste minuut, inderdaad 4-3 voor Dortmund. En het is dan nog niet afgelopen. Dus ik uh, ben benieuwd wat er, uh, wat er allemaal nog komt. Zometeen uh, ongetwijfeld meer daarover. En dan ook over die uh, wedstrijd van Utrecht tegen Excelsior. Ook in dat duel gebeurde veel. Van een leven in een rolstoel naar een profcontract bij de Rabobank. Op de gewone racefiets. Het gebeurde bij Monique van der Vorst. Het was een wonder, zo ging dat verhaal de hele wereld over. U heeft er vandaag misschien wel meer over gehoord. Maar wonderen bestaan dus niet. Dat bleek ook vandaag maar weer. In de pers erkent Van der Vorst namelijk dat het niet klopt wat ze gezegd heeft. Ze was niet volledig vanaf haar middel verlamd. Aan de telefoon is Matthijs Honig, voormalig bondscoach aangepast wielrenner. Goedenavond. Goedenavond. Onder uw leiding won Van der Vorst in 2008. Twee keer zilver op de Paralympische Spelen. Um, uh, voor we uitgebreid over haar gaan praten... laten we even luisteren naar uh, Van der Vorst. Drie maanden geleden in de uitzending van Paul Witteman. Ja. Denk je nog wel eens terug aan die periode dat je in die rolstoel zat? En dat je weliswaar medailles haalde, maar toch niet uit die rolstoel kon komen? Ja, ik denk nog wel eens terug uh, aan hoe het was. En, uh, ja, het, het lijkt veel langer geleden, maar het is pas een jaar geleden... En, uh... In november kon ik mijn tenen bewegen voor het allereerst. En toen zat ik nog met een handdoekje onder mijn voeten om maar te trainen om die voetspiertjes te krijgen. En nu, ja, dat gaat zo snel. Dus ja, ik denk echt wel terug. En het is voor mij heel confronterend als ik mensen in de rolstoel zie. Want ik van, oh ja, zo was ik ook. En dan, het dus niet, is niet, niet negatief bedoeld, maar je kijkt een beetje op hun neer. Omdat je zo veel langer bent dan hun. Van, ja, Zo kijkt iedereen ook op mij. Uh, dat, is, dat is heel raar. Ja, Matthijs Honig, eh, voormalig Bondscout, dus eh, aangepaste wielrennen. Wat denkt u als u dit hoort? Uh, ja, dat bijzonder allemaal. En uh, heel opmerkelijk, ik ben uh, niet opgeleid uh, tot arts. En een aantal puzzelstukjes vallen nu inderdaad wel op zijn plaats die we destijds niet konden, niet konden verklaren. Ja, geven eens een voorbeeld. Nou ja, als zij uh, uit, uh, uit haar handbike stapt, uh, dat ging, dat ging wat, wat, wat soepeler dan bij de andere mensen die een dwarslees hebben. Het, het is mogelijk dat, dat, dat, het, dat zij het beter kan dan anderen. Ze had een hele goede rompfunctie, ook wat beter dan anderen met een dwarslesie. En um, ja, dat, dat zet je wel tot nadenken. Maar je, je, ze is gekeurd, dus dan is het prima. Ja, want voor alle duidelijkheid, hè, dat we dat even helder hebben. Um, ze heeft de boel niet bedrogen. Hè? Ze kon er ze kon gewoon echt niet lopen. Alleen bleek het later geen complete dwarslesie te zijn. Maar ze kon toch echt niet lopen? Nee, dat klopt. Zij... Um, uh, ze was toen ik uh, bondcoach werd, uh, zat ze in de in de rolstoel vanwege uh, dystrofie. En dat was de reden dat zij in die categorie handbiken uh, zat. Ja, ik kan eens en... kort uit wat dystrofie is. Uh, dystrofie is een. Um, ja, er, er, is een, er is een inbreker in het. Um, het um, het alarm gaat af, maar de inbreker is al lang al weg. Alleen het alarm blijft nog afgaan in je lichaam. Een inbraak in, in kan zijn, een, een, een blessure, een operatie. Dus je hebt nog heel veel pijn, maar er is geen, geen aantoonbare reden meer voor pijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En eh, zover zijn we waren er meerdere met dystrofie in, in het handbiken. Dus eh, dat, dat, dat kon allemaal prima. Ja, dus eh, vooral duidelijkheid, de medailles die ze heeft gewonnen... die heeft ze wel eerlijk gewonnen? Ja, zeker. Zij heeft voldaan aan, aan de eisen... Uh, van de, de, die handbag categorie aan de eisen van het Internationaal Paralympisch Comité. Hmm. Ne ne neemt u haar wat kwalijk? Nee. nee het het dingen die, de, de gaat daar zoals het gaat. Uh, zij heeft uh, gewoon een, een, een hele goede prestatie neergezet. Zij heeft alles voor gedaan om die prestatie daar te halen. Zij heeft het gedaan binnen de kaders van de, de, de IPC. En dus, zo is dat. Ja. Maar wat vindt u van de ophef die nu is ontstaan dan? Nou ja, waar ik, waar ik bang voor ben is dat het, dat het de, de, de kant op slaat naar de uh, aangepaste sporters die er nu, uh, die er nu zitten in, in ook in haar categorie, die misschien met een scheef oog aangekeken kan worden. En dat zou ik heel vervelend vinden. Dat zou echt vervelend zijn voor die sporters die. Uh, ook hetzelfde leven leiden als, als Monique... die misschien ook met zo'n oog worden bekeken. Dat is misschien het gevolg van, van dit. En ik hoop dat ze zich dat realiseert... en dat de mensen eromheen zich dat ook realiseren. Ja, maar met wat voor oog kijkt u dan nu naar nou, Monique van der Vorst? Want we hebben net uh, geconstateerd dat ze, dat ze daadwerkelijk verland was... Uh, en slechts gedeeltelijk kon lopen... en dat haar eigenlijk niks te verwijten valt... behalve dan het feit dat de artsen misschien wat eerder hadden moeten onderkennen... dat het een psychisch probleem was en niet zozeer een fysiek probleem. Ja, nou... Het, ik kijk er niet anders op terug dan dat ik destijds in dienst was. Zij uh, ze is in die handbike gekomen vanwege de, de dystrofie. Ook met die keuring heeft zij die, die, die, die, die medailles gehaald. En later, ergens in begin 2008, heeft ze die aanleiding gehad... Uh, volgens mij in de Verenigde Staten... waardoor uh, die dwarslesie is ontstaan. Waar ik twijfels bij had, omdat dat niet, niet bewezen was. Het was niks, er was geen... Er was niks van, van terug te vinden, behalve haar verhaal. En, maar ja, dat past niet in, in, in een uitkeuring, zoals dat heet, vanuit haar categorie. Dus dat, zij bleef gewoon in die categorie. Dus ja, dat blijft dan zo. Ja. Um, ja, maar, maar het maakt me nog niet helemaal duidelijk met wat voor <laughs> oog we nu naar uh, Monique van der Voorst... en de angst die u heeft richting de andere sporters. Uh, de, de, is die angst wel terecht, vraag ik me af. Nou ja, kijk, de, de, de, de, wat, wat zou kunnen is dat daar uh, mensen, of, of de, de, de mensen die uh, betrokken zijn bij het aangepaste wielrennen, zeggen van nou, pas op, misschien ga jij ook nog wel straks lopen als je wordt aangereden door een auto. Of dat de mensen die uh, gehandicapten sporten, die nu inderdaad gewoon lopen, die inderdaad nog wel kunnen lopen vanwege hun beperking, maar misschien maar 10 meter of 15 meter. Ja. U bent dat bang dat ze van... zeggen, steen niet zo aan, want je kan best wel lopen. Ja, exact, exact. Dat is het. Ja. En dat, van, ja, maar zie, jij loopt ook. Net als muziek, dus Monique. Dus jij bent ook geen Paralympie. Ja, maar nou is zo simpel ligt het niet. Het is ontzettend gecompliceerd. Ja. Heeft u ooit de behoefte gehad om aan haar te vragen? Van, joh, de, de, de, volgens mij uh, zit het bij jou heel anders in elkaar. Nooit die behoefte gehad om daar in een goed gesprek eens over te praten? Uh, nou, aan het einde wel. En eh, we hebben twee jaar lang eh, in, in, zit je in een achtbaan richting een Paralympische Spelen. Wat, wat een ervaring is die vergelijkbaar is met de Olympische Spelen. Dus daar heb je ook geen, geen tijd voor, om geen energie voor om daar eh, met, met die sport erover te hebben. Je focust op de prestatie en je focust op, op de weg daarnaartoe. En niet, niet met de reden zal het wel oké okay zijn. En daarna ga je jezelf wel vragen stellen, maar nee, ik heb zelf die behoefte niet gehad. Ik vind ik raar. Oké, okay, dat kan. Ja, ik denk, als u bij ons coach bent en, en u een vermoeden heeft... en u denkt van, hé, hey, je hoort toch eigenlijk alles van zo'n sporter te weten. Is er dan, wat, wat is er dan in u dat u die vraag niet stelt? Nou ja, kijk, je hebt een bepaalde relatie met, uh, met sporters. Um, Juist waarom? Ja, nou ja, kijk, ik, ik achter mij op dat moment niet in de positie... om, om zo ver door te gaan vragen. Uh, naar, naar, haar, uh, naar haar achtergrond. Ik wist wel van de achtergrond, van, van de dystrofie. En ik wist van de, de alle atleten, van wat er aan de hand was. Maar ik ben, ik ben voor de sport. En ja. in het leveren van die sportprestatie. Ja. En daar valt niks op af te dingen. Nee. En op haar mentaliteit ook niet. Nee, dat is, het is, het is, het is een, een, een topsporter puur zang. En ja. zij, uh, er zijn veel meer. Er zijn al topsporters in het valide uh, sporten die daar nog een voorbeeld aan kunnen nemen... aan de manier hoe zij zich heeft voorbereid op, op, op evenementen. Ja. We beginnen, we hebben op de redactie hebben we het hier ook uitgebreid over gehad. En ik weet niet of u dezelfde beleving heeft... dat je moeite hebt om vat te krijgen op het verhaal. Want ja, ze, zat, ze zat in een rolstoel, ze kan weer lopen, hartstikke mooi. Ze heeft in een rolstoel geweldige sportprestaties geleverd. En toch dreigt het verhaal een negatief effect op haar te krijgen. En de vraag is of dat terecht is. Ja, inderdaad, dat is een goede vraag, want... je het, uh, zij, zij zat in de, in de rolstoel en in die categorie handbike waarin ze gereden heeft. Niet vanwege de dwarslesie, maar vanwege de andere beperking die ze had. Ja, ja en dat is, is dat wel van belang, hoe het komt? Uh, wat bedoelt u? Nou, de, de, de vlammingsverschijnsel die ze had, is het belangrijk of het een complete dwarslezing was... of dat het een psychisch probleem was of wat dan ook? Eigenlijk is de oorzaak niet van belang, of wel? Nou, het bepaalt wel voor, je, voor, voor de keuring die ze, die ze daar doet... En de vragen die ze stellen tijdens de, cursus, tijdens de keuring hoe je aan die beperking bent gekomen. En, en dat is een van de dingen op basis waar zij de, de, de uitspraak op doen. En als het iets is wat uh, progressief is, dan krijg je een review-status. En als het iets is wat blijvend is en niet verandert, en dat, die vraag, de antwoord daarop die, die, die krijgen ze dus door middel van, het, van dat soort vragen stellen. Ja. Dan krijgen ze dus een review of een permanente status. Ja. Maar ik onderbrak u net. U bent het inderdaad ook van mening, dat het verhaal een beetje een bizarre wending krijgt. Ja, dat is zeker. Ja. Als ik het interview goed lees, het zijn heel veel dingen die niet te controleren zijn wat zij, wat zij aanvoert. En ja, dat, dat, was, dat was ook in de periode zo dat zij de Paralympiër was in ons, in onze ploeg. En ja. Wij houden ons gewoon echt heel erg bezig met die sport... en houden ons aan, aan, aan de keuringsstatus van, van de IPC. En daar gaan we mee aan de slag. Ja, heeft u er nog gesproken eigenlijk? Ik heb maar uh, na de spelen heb ik er één of twee keer gespro uh, gesproken. En uh, nou, dat zal eind 2008 geweest zijn en sindsdien uh, niet meer. Nee, nee, nee. Maar niet vandaag even de behoefte gehad om even een, uh, een belletje eraan te wagen. Nee, nee, nee. Dat was ja. allemaal zo kort dag. En uh, ik had volgende week, en ik zeg laat het even bezinken... En dan uh, uh, ja, ik wel even de, de, ga ik wel even kijken of ik contact met haar kan krijgen... van goh, de, de, ik wens je het beste toe en uh, uh, succes met, deze, met die lastige tijd. Ja, kan het de conclusie zijn dat zij inderdaad wat hulp nodig heeft... Uh, in geestelijke zin, omdat ze er eigenlijk zwaarder aan toe is... dan, uh, dan wij misschien wel veronderstellen... en dat ze de boel niet belazerd heeft? Laten we dat even duidelijk stellen. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. ja. Ja. Ik, uh, de, ja, ik ben daarin gewoon daarin het allerbeste toe. En ik hoop dat alles weer... Uh, nou, nu vallen puzzelstukjes op, op de plek. Maar ik denk dat er nog meer puzzelstukjes op de plek moeten vallen voor haar. Ja. De... ja, zeker voor haar. Ja. Nou ja. Goed, haar boek is net uit. Misschien dat dat helpt. Dank u, vriendelijk. Ja, precies. Graag gedaan. Mathijs Honing was dat. Honig, ik moet goed zeggen. Vermaal bondscoach eh, aangepast. De wielrennen hadden het over Monique van de Vorst... die nu een profcontract heeft bij de Rabobank... maar zo lang in de rolstoel heeft gezeten. Ik heb u eh, kort geleden gezegd... van die eh, spectaculaire wedstrijd tussen Dortmund en Stuttgart... met eh, 1, 2, 3, 4, 5... Uh, vijf doelpunten in een tijdbestek van uh, nog geen twaalf minuten. Nou, er is er gewoon nog geen bijgekomen. In de 92e minuut werd het 4-4. Uh, Alsnog in de 92e minuut Dortmund tegen Stuttgart dus 4 Vier. Dan gaan we naar de vaderlandse competitie, want u heeft het eerder kunnen horen... dat Utrecht thuis met 3-2 won van Excelsior. Het was moeizaam. Ragnar Niemeijer die was in nieuw galge gewaard. Hij praat met de maker van twee Utrechtse goals. Notabene verdediger Mike van der Hoorn. Wat een hoop vrienden heb je als je wint, of niet? Want je bent al even boven geweest, maar... Uh... Ja, met pijn en moeite, maar uh, <laughs> ik heb het wel gehaald. En uh, ja, het gaat zo, hè? Twee doelpunten. En wat een fraaie treffers. Ja, kijk, als verdediger kom je meestal in, in zulke situaties. En dan uh, ja, moet je gewoon uh, de winnaar zijn. Maar dit is wel heel prettig, of niet? Want, want nu sta jij ook definitief op de kaart, denk ik. Ja, kijk, als je, uh, ik was er een aantal keer dichtbij. En dan denk ik van ja, als je scoort, dan, uh, ja, dan kom, je, kom je meer in de publiciteit En dat, uh, dat is nu uh, gebleken. Jullie winnen vanavond, want uiteindelijk hoor ik jullie al het roepen. Dat is het belangrijkste, maar dat moest van heel ver komen. Van hoever? Ja, na de 1-0 uh, moesten we eigenlijk gewoon de wedstrijd uitspelen. En, uh, maar dat deden we niet. En uh, we raakten in paniek naar de 1-1. En uh, het spel werd alleen maar slechter. Maar ja, het is gewoon helemaal het seizoen ervoor. En uh, het is gewoon belangrijk dat we gewoon winnen. Want je maakt doelpunten, maar je moet ze ook voorkomen. Wat ging er verschrikkelijk mis daar achterin bij jullie, bij die 1-1? Een vrije trap die er zo in vliegt. Ja, kijk, dat, dat is een miscommunicatie. Dat is gewoon uh, met zo'n zo onervaren team en niet ingespeeld team heb je dat uh, af en toe nog eens. Je kan hem ook verliezen, ben je dat met me eens? Ja, zeker. Je kan hem gewoon echt verliezen. En, uh, je komt tweeën achter en je denkt van... Uh, ze hebben een aantal gevaarlijke counters... en uh, ja, ze gaan er met 1-3 vandoor. En, uh, maar dat gebeurde gelukkig niet. Wat gebeurt er hier als dat wel gebeurt? Want het publiek wordt cynisch, je voelt zo'n sfeertje ontstaan... alles is tegen de ploeg bijna. Ja, kijk, de, de, hele, de hele week staat het al belang van... dat je gewoon moet winnen thuis van Excelsior. Dat is, ja, dat, er ligt lig best wel een druk op. En, uh, ja, ja we hebben toch gewonnen en dat, uh, dat is het belangrijkste. Dat is voor jou makkelijk te vergeten, kan ik me voorstellen, met je twee goals. Daarom, daarom. Ik ga gewoon lekker genieten en uh, we hebben gewonnen en niet zeker. Zo is dat, niet zeker. De winnaar heeft altijd gelijk, zeggen ze dan, geloof ik. FC Utrecht kreeg Excelsior dus op de knieën met tien man zelfs, 3-2 dus. niet meer in gesprek met de coach van Excelsior, John Lammers. John, je zou het gevoel hebben dat je had kunnen winnen. Hoe dicht waren jullie erbij, vond je? Nou, ik denk heel erg dicht. Ja, ik denk, als je de wedstrijd hebt gezien... Dan, uh, dan draaide het soms. Ik vond dat wij niet goed begonnen. Uh, te veel ontzag. Uh, maar na een minuut of 20, 25 begonnen we mee te voetballen. En uh, ik vond de, de laatste fase van de eerste helft vond ik uh, zeker uh, voor ons. Na de rest begonnen we ook weer minder. Maar dat duurde nu maar een minuut of uh, 5 tot 10. En daarna vond ik dat wij aan het voetballen waren. Er kwamen op voorsprong en dan moet je het eigenlijk uit, afmaken. En, uh, en die kansen zijn geweest... En dat heb ik ook gezegd, als Utrecht achterkomt en uh, het publiek begint te fluiten, dan moet je zorgen dat je het afmaakt. En wij lieten ze eigenlijk terugkomen in de wedstrijd. En dat is doodzonde. Geloof jij trouwens überhaupt nog in, als je vandaag gewonnen had, moet ik dat misschien zeggen, in, in het rechtstreeks de buiten blijven, buiten de probleemzone? Nou, je had, je had in ieder geval goede zaken gedaan. Elk punt is bij ons belangrijk, maar deze drie punten hadden natuurlijk ook een mentale tik kunnen zijn voor, uh, voor de graafschap. Goed, dat was uh, John Lammers, de coach van Excelsior. Volgens mij gaan wij naar uh, Wouter Hamel. Ja, kijk, dat is uh, duidelijk het geluid van uh, Wouter Hamel. Gio de Gio. Zometeen de Argos ploeg, de nieuwe Argos ploeg. De opvolger van skill, om maar zo te zeggen. Dat zometeen. in a she's <mys> been waiting for says Be your place, I'll be wiser this I'm sure. So, wipe away those tears by the time I get. Jiu, over half elf. Ben je net gewend aan al die nieuwe wielershutjes? Komt er zondag in de Ronde van Vlaanderen weer een nieuwe bij. De ploeg 1T4i, nee, gelukkig gaat dat weg zeg. Voorheen Skill maakte vandaag zijn nieuwe sponsor bekend, Argos. De voor u denkt zijn ze helemaal gek geworden bij de publieke onroep. Gaat het over bekende VPRO-programma Geld Stoppen in een wielerploeg? Nee, Argos is een oliebedrijf uit Rotterdam. Een reportage van Steven Dalenbaat. Maandenlang was de naam van de nieuwe sponsor angstvallig stilgehouden. Zelfs op de dag van de presentatie probeerde team Argos opslachtig de naam van Argos nog even geheim te houden. Journalisten moesten zich melden op een parkeerplaats langs de snelweg om vervolgens over de snelweg naar de mysterieuze nieuwe sponsor geleid te worden. In het hoofdkantoor van Argos kwam vervolgens Tom Velers voorbijlopen in zijn wielrenpakkie, samen met drie ploegmaten. En er werd Engels gesproken. Ik Tom Velers, Marcel Kittel, Thierry, Hupor en de Bakka. Geef hem een applaus. Wat ik weet van een nieuw sponsor is dat uh, uh, Argos Oil... is een grote olieconcern, wat... Uh, 11 miljard omzet draait en uh, dat is nu gefuseerd met uh, de North Sea Group. Um, uh, en dat gaat als, als naam Argos Oil door het leven en, uh, en dat is onze nieuwe sponsor. Dat is, uh, is degene die mij betaalt en die, uh, die uh, de ploeg de mogelijkheid geeft en, uh, en ons de mogelijkheid geeft. Om, uh, om onze sport te beoefenen. Over Tom Velers zometeen meer, want hij rijdt zondag de Ronde van Vlaanderen. Eerst naar teambaas Ivan Spekenbrink. Hij glom daar in dat kantoor op 50 meter hoogte boven de Rotterdamse haven. Ja, ja, we hebben echt een nieuwe start gemaakt, zeg maar op een bewezen fundament. En uh, ja, je hebt gezien, we kunnen veel meer doen. We hebben een hele mooie ploeg opgebouwd. We hebben een, een uiterst professionele organisatie waarbij wij volle verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de ontwikkeling van onze renners. En met zo'n ploeg kunnen wij uh, gaan deelnemen aan grote wedstrijden. Dus er is veel meer geld? Ja, dat is duidelijk dat er meer uh, budget is. Ja. Hoeveel meer? Uh, beduidend meer budget, ja. Ja, we hebben een World Tour budget. Dus we behoren gewoon ook op dat vlak tot, uh, ja, zeg maar, tot, uh, ja, tot de top-ranked uh, teams. Christian Prudhomme was er ook, de baas van de Tour de France. Zou hij dan misschien bekend gaan maken dat Argos meteen het eerste jaar in de Tour mag starten? Nee, Prudhomme had veel mooie woorden over voor de ploeg: het is een mooie dag voor het wielrennen, het wordt internationaal, dat is goed. Maar nee, over Argos in de Tour kon hij nog niks zeggen. Hij weet het gewoon nog niet. Je, je ne sais pas aujourd'hui encore, mais euh, si je suis ici c'est parce que je crois que c'est une belle journée non seulement pour l'équipe mais pour le cyclisme. C'est important d'avoir de très grandes entreprises qui rayonnent sur plusieurs pays, qui arrivent dans le, dans, dans, dans le monde du cyclisme. Euh, le, le, le cyclisme doit encore davantage s'internationaliser. Donc euh, c'est très rare que je vienne à une présentation d'équipe, er moet een evenement en ik denk dat het vandaag een evenement markant. is. Ik ben er super trots op dat, uh, dat wij als project zo serieus genomen worden. Dat niet alleen uh, Christian Prudhomme van de Tour de France, maar ook Javier Guien van, uh, van de Vuelta hier aanwezig is. Maar, maar over de Tour, over Prudhomme, waarom was hij hier? Um, nou, uiteraard, we werken in dezelfde industrie. We hebben een bijzonder goede relatie uh, met hem. Hij kent onze ploeg en ons project. Maar iedereen, dan... wil, iedereen wil weten, uh, gaan jullie nou naar de Tour? Ja, maar dat zijn dingen die, aan, die de toerdirectie moet uitspreken. Dat is hun feestje en zij doen de uitnodigingen. Maar hij gaat hier niet uh, bij de presentatie aanwezig zijn als hij deze zomer jullie niet nodig heeft. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja goed, iedereen heeft daar zo zijn ideeën over. Ik ook, jij ook. En, uh, ik Wat zijn ook. jouw ideeën? Ik hoop dat je er niet al te ver naar zit. Nee, natuurlijk, we hebben een goede relatie en we hebben een hele goede ploeg. Dus sportief zou het logisch zijn als we daar, als we daar gaan rijden. Dat lijkt me uh, wel duidelijk, maar nogmaals, uh, het is aan de organisatie. En dus is het ook voor de baas van de sponsor, Argos, Peter Goedvolk, spannend. Want een Tour de France, la, dat zou pas namensbekendheid opleveren. Dat klopt, ja. Dus, dus uh, ja, iedere dag wachten we zenuwachtig af... wat straks beslissing zal worden van de directie van de Tour de France. Of weten we al meer? Nee, weten we niet. Maar ja, de, de grote baas was hier wel. Nou ja, dat geeft ons in ieder geval wel heel erg veel, uh, veel hoop uh, naar de toekomst toe. Uh, alleen, uh, ik heb het net geprobeerd te vragen. Hij heeft me nog niet van mijn, uh, heeft, heeft mijn dromen geholpen. Oh, u vroeg het aan hem, uh, gaat het nou door of niet? En, ja, ik, en, uh, en hij zegt, je moet je vingers nog even uh, gecrossed houden zoals ik uh, tijdens de uh, persconferentie ook aangaf. En dat zei hij in het Frans? Uh, nee, hij spreekt goed Engels. Maar eerst zondag, de Ronde van Vlaanderen. In een nieuw shirt hoopt Parijs-Roubaix-fanaat Tom Velers daar aan te tonen... herstel te zijn van twee keer griep op een rij. Nu hoop ik met Vlaanderen en Scheldeprijs eigenlijk wat koers altijd om te doen uh, voor Roubaix. En laat het de, de Vlamingen maar niet horen, de Ronde van Vlaanderen als voorbereiding op uh, Parijs-Roubaix. Ja... Iedereen is aan het vechten voor, uh, voor, uh, in, de, in de Vlaamse ploegen, in de, in de, in de Belgische ploegen voor een, voor een selectie überhaupt voor, uh, voor Vlaanderen. En voor mij uh, uh, is het een, een soort voorbereidingskoers. Ja, het, is, het is maar net hoe, uh, uh, hoe het er naartoe gaat. Bij ons in de ploeg zijn nu heel veel zieken, dus daarom uh, is het de mogelijkheid om voor mij uh, te rijden. Uh, als dat niet zo was geweest, dan, uh, dan had ik het niet gereden. Dus uh, zodoende uh, uh, kan het zo. Ja. Wanneer ga je naar Vlaanderen? Uh, vanmiddag al. Met de auto? Ja. Tankpas? Nee. <laughs> dat heb je nog niet geregeld bij Argos? Nee, ik heb eigenlijk nog niemand gesproken die daarover gaat. <laughs> nou, ik denk dat dat wel geregeld gaat worden. Reportage was dat van uh, Steven Dalenbaut. 11 over half 11. Gaan we gaan weer terug naar het voetballen. Uh, vooruitkijken naar het komend weekend. Want de Ajax doet weer helemaal mee in de titelstrijd. Zeker sinds de wedstrijd tegen PSV vorig weekende. Die de Amsterdammers met 2-0 wonnen. Met een opmerkelijke man van de wedstrijd. Ismaël Aysati. Die maakt een uh, vreemd seizoen door, to say the least. Eerst verbannen naar uh, de belofte. Samen met Mounir Elhamdoui. En dan nu zo'n belangrijke rol spelen. Rofle sprak met hem. Ben jij het voorbeeld van een. Uh... Doorzetter. Ja, dat is, zo wil ik het niet noemen, maar voor mezelf is het wel echt op mentaliteit geweest. Om uh, het begin van het seizoen in Ajax 2 te starten ja, en dan nu weer in Ajax 1. En, uh, ja. Zo raar kan het lopen in het voetballerij. Maar er zijn altijd een, heel, heel, een heleboel spelers zegt dan, bekijk het maar, gooi het bijlantje er maar neer. Nee. Kom. Klopt dat, maar ik zeg, zal ik heel eerlijk zeggen, de eerste week zat ik daar ook heel erg mee. Van uh, ja, dit is niet waarom ik uh, terug ben gekomen naar Ajax. En, uh, uh, maar op een gegeven moment heb ik gewoon bij mezelf de knop omgezet: van uh, ja, er zijn wel ergere dingen in de wereld dan, uh, dan iets in jong uh, Ajax. dacht uh, van ja, ik ga gewoon keihard knokken en ik zie wel wat er, wat er gebeurt. En uh, ja, hard, dat hard werk is beloond. Was dat moeilijk, die omschakeling? Ja, zeker, tuurlijk. Omdat je met uh, altijd gewend is elftal te spelen. En dan, uh, en dan moet je ja, bij Jong Ajax uh, beginnen. Maar op zich zat ik een beetje in hetzelfde schuitje als, als Monier en Hamdoui. Dus we hadden elkaar. En, uh, ik werkte ook met Gerry uh, met Fink, die ik al kende van de PSV-tijd. Dus, uh, de trainer van, het, uh, ja, van Jong Ajax. Van Jong Ajax. En, uh, ja, persoonlijk was het wel een fantastisch, uh, fantastisch halfjaar daar. Heb je steun gekregen van mensen die je ook geholpen hebben daarbij? Ja, van manier. Van ja, dat, dat, dat is een speler waar ik heel erg tegenop kijk. En, uh, ja, door veel te praten en, uh, met hem. En, uh, ja, je trekt ook, ook aan elkaar op omdat je, ja, zoals ik al zei, in hetzelfde schuitje zit. Dus de ene dag uh, trok hij me omhoog en uh, de andere dag pepte ik hem op om uh, keihard te trainen. En uh, zo ging het een ja. beetje. Wanneer komt dan het moment van, uh, dat je denkt: hé. Hey, en gloort weer licht aan het einde van de tunnel. Ja, het ging al een tijdje heel erg goed in Jong-Ajax. Op een positie uh, die ik niet gewend was als verdedigende middenvelder. En, uh, ja, op een gegeven moment was het na Lyon uit. Toen kreeg ik een berichtje van, van, van, van trainer De Boer... Uh, dat hij de volgende dag met me wil spreken over een eventuele terugkeer uh, naar Ajax in. Heb je dat gevierd? Nee, ik ben een ik heel nuchter iemand. Ik, ik laat alles op me afkomen. En, maar wel heel erg blij natuurlijk. Omdat, zoals ik zei, het is altijd mijn intentie geweest om zo snel mogelijk weer bij Ajax 1 terug te keren. Is het dan Ismaël Aschati, Frank de Boer 1-0? Nee, zo zie ik het niet. De, de, de trainer die was, had toen al een team samengesteld. en uh, ja, Daar zat ik niet tussen omdat ik uh, in onderhandeling was met Vitesse dat op het laatste moment niet lukte. Dus voor mij was het uh, gewoon uh, om keihard te knokken. En, uh, zo zie je hoe het kan gaan door een overwinning op jezelf? Ja, dat denk ik wel. Omdat, zoals ik zei, het is echt iets uh, mentaals. Het ging niet om voetbalkwaliteit of iets, maar echt iets uh, om op mentaliteit. Kun je nu de hele wereld aan? Ja, maar dat, dat heb ik wel heel vaak, dat ik de hele wereld aan kan. Nee, maar als je dit hebt meegemaakt, als je uit zo'n diep dal uh, toch uh, opstaat... Ja, dan, dan ben je volgens mij niet meer zo snel te raken. Nee, klopt. Maar dat heeft denk ik ook met ervaring te maken. Kijk, als jonge jongens spelen, maak je, maak je wel heel erg snel druk. En uh, ja, ik loop al een tijdje mee, dus dan, dan weet je ook wel hoe het werkt. Nou roept iedereen, ze moeten zijn contract verlengen. En wat zeg jij dan? Zoals ik zeg, <laughs> zo, zo raar kan het gaan. Maar nee, ik, ik heb nog niks gehoord van Ajax. Ik zit in mijn laatste contract, ja, Maar dat is, dat is ook niets, niet iets waar ik me mee bezig hou. Ik wil... Uh, heel graag kampioen worden. En dan zien we wel eind van het seizoen wat er gaat gebeuren. Het is niet zo dat er in je achterhoofd nog iets zit van... ho ho, ik ben niet uh, vergeven, kan ik het wel, maar vergeten doe ik het niet? Nee, dat sowieso niet. Vergeten zal je nooit omdat Het is iets, uh, dat, dat, dat niet fijn was natuurlijk, maar zoals ik zeg... vergeven, dat, dat sowieso. Ik hoorde de trainer zeggen, Frank de Boer... nog zeven wedstrijden, als we die alle zeven winnen, zijn we echt kampioen. Klopt dat? Nee, klopt. heeft hij gelijk in. Als we hetzelfde kunnen opbrengen als vorige week, dan kan er iets moois gaan gebeuren. En dan heb je het meest bizarre seizoen waarschijnlijk uit je loopbaan meegemaakt. Ja, dan kunnen we daarover meepraten. Ja, zondag uh, Ajax thuis tegen Heracles. Benieuwd of Ajax uh, zat weer in de basis staat. Daar mag Vunnen Anita inmiddels wel vanuit gaan. Lange tijd zwierf hij door het uh, elftal. Werd linksbek gezet, dan weer rechtsbek. En nu lijkt hij eindelijk zijn vaste plek te hebben veroverd op het middenveld. Rob Fleur nu in gesprek met Anita. Ben je Vunnen Anita te laat op het middenveld terechtgekomen? Uh, ik denk toch dat uh, alles, uh, alles op zijn tijd komt. En uh, het is nu mijn tijd. Maar ik doe hem meer is komend seizoen een EK. Het aantal middenvelders is schrikbanend. En als je achteraan moet aansluiten, is dat een beetje laat. Dat wel, maar ik focus me nu gewoon helemaal op Ajax. En uh, daar doe ik mijn best. En uh, wat erbij komt, is uh, mooi meegenomen. Maar uh, ja, het is nu de focus gewoon op Ajax. Heb je wel eens de pest erin gehad? Dat ze zeiden ga gaan maar linksback spelen. of we hebben nog een rechtsback nodig. of we hebben daar nog iemand nodig? Nee, ik heb er zeker geen spijt van. Uh, ik ben ook zelf, uh, joh, heel dankbaar uh, dat hij uh, uh, me de kans heeft gegeven. op, uh, op linksback positie. Want uh, daar heb ik toch mijn minuten gemaakt. Ik heb uh, de Nederlands elftal heb ik, uh, vanuit de linksback positie uh, behaald. Dus uh, daar ben ik toch wel trots op. En uh, nu loopt het wat anders. Sta ik op het middenveld en. Uh, en dat probeer ik ook mijn best te doen dat ik uh, zo kan groeien. Je hebt net zijn net iets aardig. Ik werd bij Oranje gehad als linksbek. Ja. Nu sta ik in het middenveld. Ja. Dus snij je nu jezelf in je vingers? Nee, ik vind uh, dat mijn beste positie toch het middenveld. Uh, middenveldpositie is. En uh, ja. Uh, dat ik linksback heb gespeeld en oranje heb gehad, dat is, dat is fantastisch. Maar uh, ik weet van mezelf dat, dat de middenveldpositie m n, m n, ja, toch mijn beste, beste positie is. Blijft dat ook zo? Of is het weer als we er een paar wegvallen van... Uh, ...Veunnen, we hebben nog een plekje vrij? Dat zou zomaar kunnen, dus uh, dat laat ik uh, helemaal open. Hoe zie je de rest van het seizoen? Hopelijk met een uh, mooi einde. Uh, is het vergelijkbaar met vorig seizoen? Toch wel een beetje. Dat, dat we weer een inhaalrace zijn begonnen. en dat we er nu redelijk voor staan. We zijn er nog lang niet, maar we moeten onze wedstrijd blijven winnen. en dan kan het heel mooi worden. Als je zondag van Herakles wint, sta in elk geval minimaal een uur bovenaan. Ja, precies. Want uh, volgens mij speelt het half vijf inderdaad. Dus uh, dan kunnen we naar die wedstrijd gaan, gaan kijken. en uh, dan zien we wel wat er gebeurt. Als je nu zeven wedstrijden op rij wint, heb je 21 punten. Beter dan? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Al voor die tijd of voor het weer de laatste speeldag? Volle bak en gaan zomaar door? Ik denk dat het voor die tijd, als wij onze wedstrijden blijven winnen, dat het voor die tijd wel beslist kan zijn. Zes minuten voor het einde van deze uitzending. Zometeen nog een opmerkelijk stukje met uh, Jan Wouters van de FC Utrecht. Dat wil ik u uh, niet onthouden om dat even te melden. Eerst gaan we naar de eerste divisie. Go Eagles speelden thuis de gelijk met 1-1 tegen Den Bosch. Eagles hebben een opmerkelijke week achter de rug. Uh, u weet het, uh, vanaf maandag nieuwe trainer Jimmy Calderwood nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met uw Nederlands? Nee, dat gaat goed denk ik. Ja, want hoe lang weg uit uh, Nederland? O 12 jaar. Goh, en dan verleer je het dus toch niet, het Nederlands? Nee, nee, nee. <laughs> Mijn kinderen zitten nog hier, dus ik ben, ik ben bakker hier geweest. Oh, kijk aan. Vroeger uh, uh, zwollen. Uh, uh, Cambuur als trainer. Willem II ook nog. Ja. En EC ook nog even actief. Als speler actief bij Sparta. Willem II, Rodi ja. C. En nu raakt hij Almelo vanavond op de tribune. 1-1. Wat moet er beter? Ja, ik moet zeggen, ik vond, ik vond het heel jammer van Michel Burrebak. Het heeft het heel goed gedaan, die jongens. Het heeft het de heel goed gedaan. trainer, ja. Eerste helft. Ik moet zeggen, Alphonse Groendijk heeft met zijn wissels tweede helft. Wat de Bos veel beter. Dan zie je waarom die dan vijfde in die competitie zijn. Dat is jammer. Het was niet verdiend, gelijk. Maar de eerste helft was een veel beter pluk. Ja, maar wat moet er nou beter? Dan moeten we drie punten pakken. Ja, dat snap ik. Maar Qua spel, wat kan, wat kan er moeten beter? de jongens waren een beetje nerveus in eindig En ze zitten je veel naar achter. Weet je wel door wat, wat gebeurd is en de resultaten. Maar het leek me een, een heel... Uh Fijne groep om mee te werken en het uh, publiek was fantastisch. Het was echt een, een, een fijne sfeer en dat is ook een van de redenen waarom ik uh, zal ik doen voor zes of zeven, hoop ik, zeven weken. Mm -hmm. of uh, vijf weken. Ja, wat is het doel? Nu 12 twaalfde met 37 punten, wat, ja, het is, wat is het doel? Nou, het doel het nakomt, is nog na competitie tot het niet meer kan. Ja. En, uh, daar, daar gaan we alles op zetten. Nou, uh, succes vanaf maandag. Dankjewel. Dankjewel voor nu. Jimmy Colderwood was dat. Dag, nieuwe trainer van Goa Eagles. Dat dus 1-1 speelde tegen Den bos. Vorendam, Almere City 3-1. Kralen maakte de 2 voor Vorendam. Dan FC Emmen tegen Helmond Sport 0-1. Emmen speelde bijna de hele tweede helft met 10 man. Na Rood voor uit. Fortuna zit daar tegen Veendam 1-0. Ors, Willem 2-1-1. De 1-1 voor Ors was een eigen doelpunt van Hüscher. Uh, AGOV Apeldoorn tegen MVV 1-1. Uh, Daar gebeurde van alles. Oosterhof van AGOVV werd al na 10 minuten weggestuurd met rood. En Rijkomar miste in die vaart ook nog een strafschop. Zondag komen de ploegen uit de toppas in actie. Kanbuur ontvangt uh, koploper FC Zwolle. En Sparta krijgt Telstar op bezoek. Maandag speelt uh, Eindhoven thuis tegen Dordrecht. De stand bovenin. Zwolle staat uh, eerste... Met 62 punten uit 28 duels. Sparta met 53 uit 28 tweede. En derde Eindhoven met 53 uit 28. Dus het blijft daar bovenin nog heel erg spannend. Goed, ik had u Jan Wouters beloofd. Dat is de trainer van Excelsior, dat weet u. FC Utrecht won dus toch nog met 10 man in de slotfase Met 3-2 van Excelsior. Ragnar Niemeijer, nu met die coach van Utrecht. Hoe blij ben je? Want dit kwam van heel ver. Ja, ja ik ben heel blij hè? uiteindelijk met het resultaat. 2-8 en dan nog uh, en zeker met 10 man, 3-2 winnen. Maar ik vond het echt een wedstrijd uh, die je sowieso verdiend hebt gewonnen. We hebben 11 grote kansen gehad. Maar als je jezelf in die fase twee keer beloont, dan, dan win je deze wedstrijd met 4-5-0. Dat gebeurt niet. Een, een ongelukkige goal tegen. Ja, dan zijn we wel even. Uh, Even, even, even de weg kwijt. Wat kan er nog voor jullie in de komende periode? Playoffs, Europees voetbal, je maar iets, iets geeks. Nou, we kijken voorlopig eens naar de komende wedstrijd tegen de Graafschap. En daarna zien we wel hoe ver we nog kunnen komen. Het zijn wel de oogstweken volgens mij. Het zijn allemaal wedstrijden tegen mensen, of tegen clubs beter gezegd... die onderaan de ranglijst staan en niet meer de topploegen. Die hebben jullie gehad. Zijn het de oogstweken? Ja, als je de laatste weken, zoals wij, een wedstrijd wint... en dan, dan denkt iedereen, nou, we zijn weer weg van de onderste kant van de, van de lijst. En de week erop je weer. En de concurrenten doen hetzelfde, alleen andersom. Dan blijft het iedere keer dezelfde afstand. Dus je moet een keer een goede reeks neerzetten om echt daar weg te komen. En om naar boven te kunnen kijken. Ja, en hopelijk is het met... Met deze toch wel gekke wedstrijd uh, ja, kunnen we een goede reeks neerzetten. Hadden jullie heel veel blessures en heel veel schorsingen. Maar bij de tegenstander trouwde er eentje vanavond. Had jij er alles van gehoord? Kalisse. Ik heb het gehoord, ja, dat dat, dat het geval was. Maar ja, uh, ik heb wel eens ruzie met mijn vrouw gehad... dat uh, op het moment dat ze uh, op punt stond te bevallen... ik zei van ja, als ik zondag voetbal, dan ben ik niet bij de bevalling. Dus uh, ook een bruiloft had ik uitgesteld. Jan Wout, de trainer van FC Utrecht. U hoort de eindtune. Even kijken of we nog een bericht hebben... waarmee we u te bedden willen sturen, mocht dat van toepassing zijn. Uweva, UEFA, Europese voetbalbond, heeft trainer Arsène Wenger van Arsenal... voor drie Europese wedstrijden geschorst, plus een boete van 40.000 euro. Wenger krijgt de straf wegens wangedrag tijdens het Wel in de Champions League op 6 maart tegen AC Milan. Waarvan acte morgen het sportforum met Tom van het Hek. Morgenmiddag met de Tomboot. Uh, Henk Spaan en Joop Albeda. En morgenavond vier wedstrijden. Groningen-Heerenveen, PSV, VVV, Twente, Roda en Feyenoord. Nak Breda. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Pieter van de Wielen. Goedenavond. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur. De Eredivisie, Groningen-Heerenveen. Er is zit bijna 3-0. PSV, VVV. Stug, ik ben PSV. Nee, komt buiten spel. Twente Roda. FC uh, Twente en O, dat is Dat is En Feyenoord, Nacht. Vaak dan schieten, ja! Hij schiet hem erin, gewoon klaar! Hij doet het gewoon weer op een laag En NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey pa, weet jij nog dat wij vroeger altijd gingen vissen? Goed nieuws! Ik heb gewonnen in de vriendenloterij.